Hoofdstuk 17. Bol en de Wit worden gevaarlijk. In het rustige dorp Ondermate waren twee gemeentearbeiders. Gewoonlijk werkten ze aan de wegen... ...als ze tenminste niet bezig waren met het onderhoud van het plantsoen voor het gemeentehuis. Wat die wegen betreft, die bevonden zich in een bijzonder slechte staat... De enige die daar voordeel van had, dat was Brilstra... want de karren van de boeren werden op een zware proef gesteld. Telkens brak er een wiel of een as van een boerenkar af... en dan moest Brilstra eraan te pas komen om de boel te herstellen. Toch gingen er niet vaak stemmen op om het korps gemeentearbeiders uit te breiden. De ondermaters vonden het al erg genoeg dat er twee mannen waren... die betaald moesten worden uit de gemeentekas... En de wegen, ach, die waren altijd al slecht geweest. En dus, wanneer er weer eens een kuil in een van de wegen al te diep werd, dan kwamen Bol en de Wit om steenslag in die kuil te gooien. Maar nu hadden Bol en de Wit geen tijd om de wegen te herstellen. Nu hadden ze opdracht gekregen om in de ruïne te gaan werken en daar puin te ruimen. Dat deden ze dan ook, al gingen de werkzaamheden niet zo snel... In de eerste plaats hadden Bol en de Wit nooit van hard werken gehouden... en verder leefden ze voortdurend in een soort staat van oorlog. Ze waren gewend om lange discussies te voeren... en elkaar daarbij stevig de waarheid te zeggen. Dit nam veel tijd, maar er was niets aan te doen... want als Bol een schampere opmerking maakte... dan kon de Wit dat natuurlijk niet op zich laten zitten... en omgekeerd. Een van de grootste bezwaren van Bol tegen zijn kameraad was diens muzikaliteit. De Wit hield van zingen en Bol haatte het valse galmen van zijn collega. Nu was de Wit bezig met het verheven lied van de orgelman en door de vele echo's in de ruïne verging Bol horen en zien. Korzelig, zei hij, kan jij nou niet eens even ophouden? Ik krijg er zo'n in mijn kop van. Waarom? vroeg de Wit akelig kalm. Ach man, het is hier al zo galmerig. Ik kan dat niet meer aanhoren, zei Bol. O, oh, zei de Witweer treiterig kalm. Waarom? Dat zeg ik toch, omdat er hier zoveel echo's binnen. En jij ja, zingt nou al drie keer teer. Dus niet eens, ik zing pas een half uur. Dat kan wel wezen, dat is dan precies een half uur te lang. Jij ja, kan allemaal niet zingen, zei Bol hatelijk. ''Oh, is dat zo?'' vroeg de wit. ''Ja, dat is zo. Jij kan niet zingen. Jij hebt nooit kunnen zingen. En als jij nou niet ophoudt, dan zal ik even mijn schop op jouw tenen zetten. Dan zing jij voorlopig niet meer.'' ''Dat zou jij wel laten, makker. En ik zal zingen als ik dat verkies. En ik verkies om te zingen, want daar heb ik zin in. En waar dat ik zin in heb, dat doe ik.'' ''Ik waarschouw jou voor de laatste keer.'' Zei Bol duister. En ik heb met jou niks te schaften, als je dat maar weet. Ik zing als ik wil zingen, want jij bent mijn baas niet, meneer Bol. En dus hervatte de wit het fraaie lied van de orgelman en Bol werd wit om zijn neus. Hij nam zijn schop stevig in de hand en langzaam naderde hij de wit. Het is de vraag welk afschuwelijk drama zich in de oude ruïne afgespeeld zou hebben wanneer op dit ogenblik de veldwachter niet tussen beiden was gekomen. Hé, hé, hé, wat moet dat daar? Ik dacht dat jullie zulke goede vrienden waren, dacht ik. Hé, hey, Bol, leg even die schop neer. Als hij ophoudt met zingen, zei Bol. O, goeiemiddag, veldwachter. Kom jij weer eens even kijken? Jij hebt zeker ook niks beters te doen, hè? vroeg de wit. Dan gaat jou geen drommel aan wat ik beters te doen heb of niet. En, hoe schiet de op hier? Nou dan, Bol. Hé, hey, doe jij nou niks meer of zo? Bol schudde langzaam zijn hoofd. De politie heeft mij bevolen om mijn schop neer te leggen. En als ik mijn schop neer moet leggen, dan kan ik niet werken. Ja, zeg Bol, hoor nou eens even, maak nou even geen gebbetjes. Ik heb jou gezegd om je schop neer te leggen, omdat jij zo zogezegd een dreigende houding bent gaan aannemen tegen je kameraad, en dat kan ik niet toestaan. Er moet een beetje orde wezen. En trouwens, wat hebben jullie eigenlijk met elkaar? Hij zingt, zei Bol somber. Oh, nou, wat zou dat dan? vroeg de veldwachter. Hij zingt de hele dag van de man. Maar... En hij zingt vals, dat kan ik niet meer aan horen, zei Bol. Nou nou wij, dat is toch een leuk liedje van de orgelman. Ik vind er niks aan, ze kennen die hele orgelman van mijn Stelen met zijn orgel en met zijn liedje, zei Bol. De wit klaarde helemaal op en hij zei, De orgelman, dat is je van je en het van het, dat maakt me hele zaterdagavond goed, hè. Dan mag ik nou zo graag naar luisteren. Vorige week, ik heb me een duik gelachen, toen zei hij nog, als jij nou niet ophoudt met die orgelman, dan zal ik jou, dreigde Bol. De veldwachter glimlachte maar eens wat, en hij zei, ach, houden jullie toch op, je moet gewoon niet zo op die De Wit reageren, Bol. En, uh, nou, zeg nou eens, schieten jullie nogal een beetje op? De Wit haalde zijn schouders op. Nou ja, wat zal ik zeggen? Ik schiet best een beetje op, ik zing maar eens een liedje van de orgelman, dan blijft mijn tempo erin. Maar um, <laughs> als je het maar vraagt, dan is het gewoon onbegonnen werk. Man, man, man, wat een paan dat er hier ligt, wat een sowie. Ja, dat is wel paan van eeuwen, ja. <laughs> moeten jullie horen, maar eh, ni niet verder over praten, hoor. De burgemeester die heeft er een soort versje over gemaakt. Ik weet het van zijn huishouder En niet zeggen dat je het van mij hebt, hoor. Hij zit er elke avond aan te werken, als hij thuis is. En dan zegt hij zijn liedje weer hardop op in de woonkamer. Zoiets van... Eh, eh, Aanschouw het puin der eeuwen steen en gruis... dat jaren neerviel met een reuze druis... De tante destijds die beden me in zijn benen en van de pijn loopt die nou op zijn tenen. <laughs> of zoiets moet het wezen, geloof ik. Nou, ik vind er niks aan. Geen maar met het visje van de orgelman, zei de wit. Ik schouw je waar, dreigde bol. Nou, mensen, zei de veldwachter, laten we nou eens even over wat anders praten. Hè? Kijk, ik, uh, ik, had jullie, uh, ik had jullie wat willen vragen. Maar het is een geheim, en jullie moeten me beloven, uh, je mag er met niemand over praten. Wat heb ik nou aan mijn pet hangen? vroeg de wit. Je draaiorgel, krummel, zei Bol. Ach nee, he. hou jullie nou eens even op met dat gezanik mooi luisteren. Kunnen jullie zwijgen? Ik wil, zei Bol. Ik ook, zei de wit. Nou, dat moet je dan nou ook eens een keer doen, zag de bol. En niet de godganselijke dag van de orgelman zingen. En ik zeg jou, bol, dat die orgelman begon de wit weer. Houden jullie nou toch eens even op, dus uh, jullie kunnen zwijgen en jullie beloven mij plechtig dat je er met niemand over praten zult, vroeg de veldwachter. Met niemand, zei bol. Met geen mens, beloofde de wit. Mooi horen. Hier zit wat achter zei de veldwachter. ''Waarachter?'' vroeg Bol. ''Ik bedoel, daar zit wat onder. Uh, ik wil zeggen, onder dit puin, daar zit wat onder. Dat puin, dat heeft daar jaren gelegen en nou plotseling, nou wil de burgemeester dat die rotzooi opgeruimd wordt. Nee, daar zit wat achter. Ik bedoel, daar zit wat onder.'' ''Onder dat puin?'' vroeg Bol. ''Mijn jij dat nou, veldwachter?'' vroeg de Wit. ''Ik geloof zeker van je, yes. ''Nou, ik begrijp er anders niks van,'' zei Bol. ''Ik zal jullie eens wat zeggen, maar je houdt je mond, hè?'' ''Heb je dat gehoord, de Wit?'' vroeg Bol. ''Jij houdt je mond,'' zegt de veldwachter. ''Hou nou eens even op met die flauwzies, Bol. Laat die man nou eens even rusten. Kijk er eens aan. Ik weet wat ik weet.'' Ik weet bijvoorbeeld dat de burgemeester hier al een paar keer in de ruïne heeft rondgezworven. Nota bene, midden in de nacht. Nee toch, riep de wit. Echt waar, vroeg Bol. Zo waar als dat ik hier voor jullie sta. Ik heb ze niets gehoord, dat kan niet missen. Er is maar één iemand hier in het hele dorp die zo niest zoals onze burgemeester. En die niets die heb ik gehoord. Een paar keer, s'avonds laat en midden in de nacht, hier in deze ruïne kan niet missen. Dus onze burgemeester die zoekt hier wat. En nou vraag ik jullie, wat kan dat wezen? Wat heeft een burgemeester te zoeken in een oude ruïne? Ja, weet kent die zoeken, weet ik veel, zei Bol. Nee, dat weet ik ook niet, zei de wit. Nee, jullie kunnen niet denken. Dat komt omdat jullie niet van de politie zijn, nee? Als je bij de politie bent, dan leer je wel denken. Die burgemeester van ons, die weet wat. Die weet dat hier wat zit. Tja, wat kind dit nou wezen, hè? vroeg de wit. Dat weet ik niet, maar het moet iets van waarde zijn. Moet je nou eens even gewoon je kersenpit gebruiken, hè? Als je dat kunt dan. Dat puin, die rommel, dat ligt hier al zo lang. Honderden jaren, zo lang als dat de mensen zich kunnen herinneren. Niemand heeft er ooit naar omgekeken en nou klaps moet dat puin verwijderd worden en die ruïne die zal een tikkie gerestiet... Uh, ge, ge, ge... Nou ja, de, de burgemeester wil die ruïne gaan opknappen. En waarom? Waarom wil hij dat zo ineens? He? Ze zeggen dat het is voor de toeristen om de toeristen aan te trekken, meende de wit. Toeristen, maar laarzen. Niks toeristen. Onze burgemeester, die weet wat. Die weet meer dan wij met z'n drieën bij elkaar. En hou jullie je nou op met je geruzie, want wij drieën, wij moeten samen doen. zei de veldwachter. Wij drieën samen doen? Wou jij hier ook paan komen ramen, veldwachter? vroeg bol onschuldig. Nee, ezel, dat kan niet. Dat weet jij ook wel. Dat zou de burgemeester nooit toestaan. Maar uh, ik geloof dat ik wel weet waar dat die naar zoekt. Die man die weet. Dat er hier ergens een luik zit, of een gat, of een geheime gang, dat heb je in alle oude ruïnes. Je moet het alleen even kunnen vinden. En die burgemeester die heeft geen zin om zelf al die puintroep op te ruimen, en daarom moeten jullie dat doen. En als jullie dan wat vinden, een luik, een gat, een gang, weet ik veel, dan kunnen jullie naar huis gaan, en dan gaat de burgemeester met de buit strijken. Welke buit? vroeg de wit. Ja, als ik dat eens wist, he. Maar het zal eerst wel de moeite waard wezen. En hij weet er meer van, want anders dan stonden jullie hier niet te ruimen. Wat ik jullie zeg. En eh, als wij nou samen doen, dan kunnen wij misschien vinden wat hij zoekt. En dan heeft hij het nakijken. De wit knikte langzaam. Verdraaid. De dus situatie, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Dat zou best eens kunnen wezen. Wij het ik doen en de burgemeester naar huis met de buit. Wat voor buit? vroeg Bol nu. Hou jij nou eens even je kop, meneer Bol, zei de wit. Ik heb laatst nog gelezen in de nieuwsbode. Dat was in een uitkasteel in Engeland, geloof ik. Daar was ook zo'n ruïne en daar hebben ze een schat gevonden. Wat voor een schet, vroeg Bol. Weet ik feil, kan ik me niet meer herinneren. Een schet is een schet. Misschien goud of diamanten, meende de wit. Maar de veldwachter zei, Nou, het kan ook heel goed wat anders wezen. Misschien alleen maar oude dingen, maar die hebben ook waarde. Nou en of, that. stel je voor dat wij dat eens vonden. En daarom moeten wij gaan samen doen. Als jullie ergens een luik ontdekken, of een gang, of weet ik veel, dan moet je niks zeggen. Gauw weer wat puin eroverheen en niks zeggen. En dan kom je mij halen, en dan zullen wij die schat samen gaan halen. En eh, dan natuurlijk pijpjes samen delen, de hele buit netjes in drieën. Ik weet niet als ik wel mee doe, zei de wit. De veldwachter keek hem boos aan, en hij siste Man, doe niet zo stom. Misschien zijn we voor de rest van ons leven uit de zorg. Ja, maar dat verdelen, gaat dat wel eerlijk? vroeg de wit. En Bol begon uit te lachen. <laughs> Die praat nou al over verdelen. We hebben nog niet eens wat gevonden. Nou, ik doe mij hoor, veldwachter. Ik ben je man. Ik zal... Op dit ogenblik barstte de wit plotseling uit in zijn lied van de orgelman... De veldwachter deed juist zijn mond open om hem tot de orde te roepen en Bol greep naar zijn schep toen de beide mannen nog net op tijd hoorden wat de wit aan het zingen was. Ik ben de orgelman, daar komt de burgemeester aan, ik ben de orgelman. Geschrokken keken Bol en de veldwachter om en toen zagen ze het ook. Langzaam en statig naderde daar het hoofd van de gemeente zwaaiend met zijn wandelstok. Pas op, daar komt hij! Siste de veldwachter. Vlug, Bol, aan je werk. De wit bleef luid zingen, Bol begon verwoed te scheppen en de veldwachter stond er ijverig bij te kijken. De burgemeester loerde enigszins misprijzend om een hoek. Toen naderde hij de drie mannen en de wit deed net of hij zijn hoogste chef nu pas zag naderen. Vol respect hield hij op met zingen en de veldwachter salueerde. Goedemiddag mannen, zei de burgemeester. Zo, zo, veldwachter, jij ook hier? Ja, burgemeester, antwoordde de veldwachter. Ja, ik ben mijn ronde aan het doen, hè. Ik, eh, ik dacht zo, laat ik eens even kijken of alles hier wel volgens plan verloopt. Welk plan? vroeg de burgemeester listig. Nou, eens even kijken of het allemaal wel in orde is hier, hè. De burgemeester zweeg even. Hij keek de veldwachter aan met opgetrokken wenkbrauwen. En toen sprak hij... "Zo, oh, ja, yeah, nou, uitstekend. Dat, uh, dat heb je dan nu wel gedaan. Huh? En dan wens ik je verder veel succes op je ronde, veldwachter. Ja, dank u wel, burgemeester. En uh, ja, u ook veel succes, hè? Waarmee, veldwachter? vroeg de burgemeester kortaf. Maar... Wow. Zomaar, ik bedoel, uh, met alles. Het is altijd leuk als je ergens veel succes mee hebt. Hm, ik vind dat een vreemde opmerking. Enfin, dat ben ik van jou wel gewend. Een goede middag, zei de burgemeester. Daar, burgemeester, zei de veldwachter en hij verdween schielijk. Nou, de Wit, jij bent zeker in een beste Bernie, nietwaar, dat je zo mooi aan het zingen bent, vroeg de burgemeester. Altijd in een fijn humeur, burgemeester. Dat is wat ik altijd zeg. He? Van een slecht humeur krijg je alleen maar de P in. En daar kopen mensen niks voor. Kijk u nou eens even aan naar mijn kameraad, meneer Bol. Wat een zuur gezicht. Moet u even kijken. Nou, nou, nou, zeg. Kom, kom. Vertel eens, Bol. Schort er iets aan, vriend? Op het ogenblik niet, burgemeester. Maar hij zingt. De heilige godganstelijke dag zingt haar van de orgelman. En daar word ik zo beroerd van, antwoordde Bol. Van de orgelman? vroeg de burgemeester onzeker. Aria, ja, dat ken u wel, dat liedje van die malle kerel van de radio. Een makruil van een vent, <laughs> lachte de wit. De burgemeester glimlachte. Oh, van de radio, ja. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, dat is wel een schalkse knaap, zou ik zo zeggen. Maar eh, hoe gaat het met jullie werk? Alles eh, normaal? Heel normaal. Waar schippen maar. Het is paan, paan en nog eens paan. En het zal wel altijd paan blijven ook, zei Bol. Hm. Ja, ja, dat zal wel, ja. Als het hier eenmaal opgeruimd is, dan kunnen we eens gaan kijken of we deze oude ruïne wellicht kunnen restaureren. Ik stel me daar veel van voor. Het zal ongetwijfeld vele vreemdelingen trekken. En... Nee, maar, wat is dat nou? Het lakent wel als er hier een gat zit of zo, zei Bol plotseling. De wit begon onmiddellijk galmen te zingen van de orgelman. Wat zeg je daar, Bol? vroeg de burgemeester gretig. Ik, ik hè? Ik zei niks, antwoordde Bol met een kleur. Zei ik wat? Jawel, jij zei iets. Wat zei je daar nou? vroeg de burgemeester. Heb ik iets gezegd? vroeg Bol opnieuw. Nee, hij zei niks hoor, burgemeester, zuster de wit. Iets van een gat. Zei je niet iets van een gat? vroeg de burgemeester. Bol schudde zeer beslist zijn hoofd. Ik hè? Uh, — Iets van een gat? — Bah, heb ik helemaal niet gezegd. — Dat is dan bijzonder eigenaardig. — Dan sprak je zeker onderbewust. — Ik heb je iets horen zeggen. — Geef eens even hier die schep, beval de burgemeester. Meteen had hij al een graafwerktuig in de hand en haastig begon hij het puin te verwijderen op de plek waar Bol daar net gewerkt had. De Wit keek zijn collega Bol aan met een blik vol haat en hij siste Ezel, ezel dat je bent, grote stomme kip zonder kop. Had jij nou je wafel gehouden? Nou, heb die wat in de gaten. <kwijnt> uh, zei je iets, de wet? Uh, ik, nou, uh, Ik heb bij wel haar niks gezegd. Hm, hm, ja, ik meende dat Bol daar net iets zei van een gat, maar nee, nee, hier zit geen gat, hoor. Nee, is gewoon een oneffenheid in de vloer. Is niets te vinden, geen gat. Hoe, hoe, hoe, hoe laat is het nu eigenlijk? Buh, kwart na vier, burgemeester, antwoordde Bol. Zo, zo, kwart over vier. En uh, jullie werken neem ik aan steeds tot vijf uur. Dan, uh, weet je wat, we, we, we zullen er dan voor vandaag maar een eind aan maken. Huh? Dat is voor jullie ook wel een keer aardig, als je eens wat vroeger vrij bent... Dan kunnen jullie naar huis gaan. Nee, dit dit kind toch zomaar niet, zei de wit. Wij kunnen toch zomaar niet met ons werk ophouden. Mevrouw zou niet weten waar ik zo snel vandaan kom. Dit ken ik niet maken thuis. Nee, wij moeten onze taart toch volmaken, zuurde Bol kijk eens even aan mannen, ik ben gewoon aardig vandaag, jullie krijgen gewoon drie kwartier extra vrij en dan zeg je maar thuis tegen je vrouw dat de burgemeester ook niet de kwaadste is en dat ik jullie vandaag een half uurtje eerder naar huis heb laten gaan ja maar eh, je ziet u burgemeester begrijpen jullie het niet jullie kunnen nu gaan begrepen? mooi, goedendag heren uh, ja burgemeester zei Bol geslagen. ''En ik blijf nog wat hier. Ik wil eens wat rondneuzen, nu een deel van dit puin geruimd is. Begrepen? Dus adieu en tot morgen.'' Bol en de Wit begrepen dat ze het onderspit gedolven hadden. Ze mompelden een laatste groet en toen liepen ze weg. Maar nauwelijks waren ze weg of de Wit begon, ''Hoe ken jij nou zo'n ezel wezen om te zeggen dat daar een gat zat?'' Nou zijn we op de koffie. Ik wil zeggen, nou zijn we te klos. Want nou hebt hij ons weggestuurd. Nou gaat hij zelf graven. En morgen is hij schatfoetsie. Wat ik jou brom. Ja, en dat is jouw schuld. Mijn schuld? Nou nog mooier. Ja, dat komt omdat je mijn hele hoofd de godganstelijke dag in de war hebt gemaakt met jouw geblaar. Jij met je orgelman. Die had zoiets stoms nooit gedaan. Die is niet op zijn achterhoofd gevallen. En wat moeten wij nou doen? Vroeg de Wiet. Dit is nogal duidelijk. Wij lopen meteen door naar de veldwachter. En dan vertellen we hem dat ik waarschijnlijk het gat gevonden heb dat hij bedoelde. En dat de burgemeester ons weggejaagd heeft. En vanavond, als het donker is, dan gaan we er meteen op uit. Vanavond? Ze zeggen dit het... De, de, de, ja, het spookt bij de ruïne, zei de wit. Ja, zeker. Het spookt in jouw hoofd. Ja, met je orgelman. Als wij nou niet heel gauw gaan, dan tasten wij ernaast. Dan vissen wij achter het net. Ja, dat moeten we niet hebben. Afijn, Eerst eens horen wat de veldwachter ervan zegt. Vond de wit. Ja, dat moeten we zeker. En dan. Dan zullen we wel zien wat we moeten doen. Nou, vooruit de maar met de geit, Meteen naar de veldwachter, zei de wit. En hij begon weer te zingen. Ik ben de orgelman. Of jij er ook nooit mee ophouden, King. Ik wou dat jij de koude pip krijgt. Jij met je orgelman.